Nu zijn we eruit. Okay. Drie uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev gooien betogers nog steeds met molotov-cocktails en stenen naar de politie. Afgelopen avond waren de rellen heviger, toen vielen er tientallen gewonden, onder wie zeker twintig agenten. De betogers zijn tegen nieuwe wetten in Oekraïne die het moeilijker maken om te demonstreren. Ook willen ze betere banden met Europa. Een radicale islamitische terreurgroep zegt achter de aanslagen te zitten in de Russische stad Volgograd. Daarbij vielen vorige maand 34 doden. De groep dreigt met nieuwe aanslagen op de Olympische Spelen volgende maand in Sochi. Dat meldt persbureau EP. De terreurgroep streeft naar een onafhankelijke islamitische staat in het noorden van de Caucasus. Wintersporters die buiten de piste een ongeluk krijgen... zijn vaak niet verzekerd. Sommige verzekeraars keren alleen uit... als er ter plekke een gids- of skileraar is. Dat zei het Verbond van Verzekeraars in Karo Brandpunt. De kosten voor een ongeluk buiten de piste... kunnen volgens de Consumentenbond flink oplopen... omdat de verzekeraar geen geld uitkeert... voor een gipsvlucht of een traumahelikopter. Door extreem weer is in het zuidoosten van Frankrijk zeker één dode gevallen. Een man van 73 verdronk in zijn kelder. Er is ook een vermiste. In de regio viel de afgelopen dagen zeer veel regen. In Nice viel in een paar dagen meer regen dan normaal gesproken in een hele maand. Ook aan de Italiaanse kant van de grens zijn er problemen door het noodweer. Er waren zeker honderd aardverschuivingen. Clarence Seedorf heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van AC Milan gewonnen van Hellas Verona. Mario Balotelli maakte na 82 minuten het enige doelpunt uit een strafschop. Door de overwinning stijgt de Italiaanse club naar de 11e plaats. Het weer bewolkt en lokaal wat motregen. Overdag bijna overal droog. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven met Adeline van Lier. Adeline, het is altijd fijn je te zien. Weer tijd voor Curaçao. Waar Ko van Gemert een half jaar verblijft. Maar Koos heeft twee weekjes in Amsterdam. Dus eh, we blijven op Nederlandse bodem. Maar hij heeft het dan wel weer iets eh, moois gevonden over Curaçao. Hé, hey kou in Amsterdam, hoe bevalt ja, het? Nou, matig. <laughs> het is niet eens koud, maar het is, ik ben meteen verkouden geworden. En, enfin, ik, ik hoop weer gauw naar Curaçao te vertrekken. Ja, okay. en, uh, ik ben wel eens waar in Amsterdam, maar ik wou toch nog een beetje op Curaçao blijven. Ik lees een verhaaltje voor van Carmichelt, een kronkel. In 59 is hij op het eiland geweest. Ze wilden daar... Uh, uh, een boekenweek houden en toen hebben ze hem en nog iemand anders gevraagd... om daar lezingen uh, te komen houden. En dat is een, was een groot succes. En hij heeft er twee verhaaltjes over geschreven. En ik ik wou beginnen met een, dit, uh, deze kronkel. Geiten. Het is zeer heet in Willemstad, maar, zegt ieder tegen je... we hebben een vrees briesje. Het waait inderdaad permanent, waardoor je haar de hele dag... als een gordijn voor je ogen hangt. Door dat gordijn zie je een lieflijke stad met veel mooie oude huizen en een uitermate bonte gecompliceerde samenleving waarvan je als eenvoudig bezoeker in het geheel niets begrijpt. Maar dat hoeft ook niet. Je kijkt maar. Het is leuk om over de markt te slenteren waar dikke Curaçaose vrouwen de hele dag sigaartjes rokend achter een grote enge vis zitten en zich de tijd korten met veel praten en nog meer lachen. Want er wonen jolige mensen op dit eiland, die aanmerkelijk minder zwaar tillen aan het leven dan wij. In de bioscoop zag ik een diep dramatische film, maar iedereen gilde van de pret. Blijkbaar op grond van de redelijke gedachte dat je uitgaat om je te amuseren. Bij de haven zie je weer een heel ander soort mensen. Vissers uit Venezuela die aan boord van een primitieve scheepjes vruchten verkopen. De betere handel woont daar vlak tegenover in de grote winkelstraat. Die permanent en gretig uitziet naar Amerikanen. Schepen die een cruise maken bunkeren namelijk in Willemstad... en zetten hun passagiers een paar uur aan land. Die tijd besteden ze door veel prentbriefkaarten te versturen... en een paar enorme juwelierszaken leeg te kopen. Want sieraden zijn hier voor Amerikaanse begrippen niet te duur. Veel toeristen verdienen zelfs door wederverkoop in hun vaderland... een goed deel van het reisgeld terug. Tijdens hun bliksembezoeken aan Willemstad scheiden ze heel wat harde valuta af... en er zijn veel ondernemende mannen die er graag een dollartje van willen meepikken. Een Hollandse fotograaf, die een paar jaar geleden arriveerde met niets dan zijn ijver en thans een bloeiend bedrijf bezit, zei toen ik in zijn auto naast hem zat, in volle ernst tegen me... ik begin binnenkort iets nieuws. Wat, vroeg ik, ik ga die Amerikanen fotograferen in Volendams kostuum, zei hij. En toen ik enigszins verbijsterd keek, vervolgde hij... wedden dat het lukt, dat vinden ze prachtig. We reden de stad uit. Curaçao is een tamelijk kaal eiland dat wemelt van geiten in alle denkbare decens. In groepjes zwerven zij rond op zoek naar voedsel en zij vreten ook alles wat eigenlijk niet voor consumptie is geschapen. Zoals wasgoed en schoeisel, met grote smaak op. Hoewel ze een nogal stromeloze indruk maken, schijnen ze toch allemaal een baas te hebben, waar ze aan het eind van de dag naartoe gaan. Dr. Hermans, de voorlichtingsambtenaar op Curaçao... heeft interessante ervaringen opgedaan met deze geiten. Hij woont buiten Willemstad in Brievengat, een prachtig oud landhuis... dat in lang vervlogen tijden werd gebouwd voor een kapitein... van de West-Indische Compagnie, die genoeg achterover gedrukt had... om er weelderig zijn gemak van te kunnen nemen. Een paar jaar geleden is het huis door monumentenzorg gerestaureerd. Het verkeerde namelijk in de staat van volledig verval... Het dak was ingestort en groeiden bomen in de kamers en er zat geen duur meer in. Van deze romantische ruimte hadden de geiten hun sociëteit gemaakt. Ze kwamen er graag en leefden er naar hun zin. Maar op een kwade dag verschenen de arbeiders en begonnen met de restauratie. Dat was natuurlijk echt teleurstellend voor die beesten. Ze voelden zich uit hun rechtmatig onderkomen verdrongen... en zagen met leden ogen die geiten van nature hebben... dat het tenslotte gereed gekomen huis ook nog bewoners kreeg. In de eerste tijd, vertelde dokter Hermans mij... kwam het herhaaldelijk voor dat ik, als ik hier aan mijn bureau zat te werken... plotseling een paar geiten zag binnenkomen. Heel voorzichtig en met een beetje hoop... Maar die is nu definitief vervlogen. Want de heer Hermans houdt er thans twee dartele honden op na. Die er, als u het mij vraagt. een zondig behagen in scheppen. alle geiten die zich in de buurt wagen. net zo lang na te rennen. tot ze uit het gezicht verdwenen zijn. Uh. Dat was Carmichael. En dat is allemaal nog waar. Behalve die prentbriefkaarten. die de Amerikanen niet meer versturen, dat begrijp je. Maar die cruiseschepen zijn er nog. En die Amerikanen in grote hoeveelheden... en die doen nog steeds hetzelfde, veel kopen en nog dikker worden dan zal zijn. Geiten zie je er minder. Ja. En dat brievengat waar hij het over heeft... dat is tegenwoordig een soort feestcentrum. Waar ja. geen geiten meer, maar in dansende type zin... Hey, over dieren gesproken, hoe is het met Willeke? Willeke, we hadden de indruk dat net een dag voordat we weggingen, Willeke een vriendje had. We zagen ah. nu twee suikerliefjes door de kamer vliegen. Dus dat geeft hoop. Ik vond het wel namelijk erg eenzaam, Willeke. Ja, heb je een raampje open gelaten? Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, ik heb alles dicht gedaan. Hey, ben je al naar het Persmuseum geweest? Want uh, de tentoonstelling over het journalistieke werk van uh, Simon Kermichelt is nog een tijdje verlengd. Ja, dat, ik weet dat het er was, maar ik dacht dat ik het niet kon zien. Maar ik ga er nu zeker naartoe. Ik vind het erg leuk. En we gaan we draaien nu? Nou, heb je iets van geiten? <laughs> ik ga zoeken. Wat is er gebeurd? Wat heb ik gedaan? Wie ziet mijn verdriet? Wie ziet mij nog staan? Ik ben maar een geit. Ik ben niemand tot last. Ik ben best wel lief. Maar nu zit ik vast. Ik wilde dus samen zijn. Samen dromen. Samen weg. Samen wonen. Samen spelen, praten, slapen. Dat gaat niet meer door. Nu ben ik alleen. Ik weet niet waarvoor. Ik kan niet meer geven. Ik ben niet meer vrij. Ik kan niet meer leven zonder kipje aan mijn zij. Pieter Tiddens, kindertoneel. Kinder, Boerderijtoneel heet dit trouwens. Daar is het van. Prachtig. Goed. Maurice Boogaert die studeerde aan de kunstacademie in Maastricht en het eh, Piet Zwart Instituut in Rotterdam en hij maakte sindsdien nou, tal van grote, vaak interdisciplinaire kunstwerken in binnen en buitenland, voor die ook meermalen bekroond werd. En momenteel is van zijn hand te bewonderen het kunstwerk het wezen van de stad. Nou, tot 9 februari is dat te zien in de servicegarage in Amsterdam-Oost. Eh, daar zit een aantal eh, ateliers en ook een tentoonstellingsruimte eh, in een van die schaarse rafelrandjes eh, van, eh, van de grote stad, vlakbij het water uh, van het ei. Nou goed, ik interviewde uh, Maurice al uh, eens een keer eerder over kunstwerken die hij maakte. En er is iets zeer opwekkends waaraan iedereen hem herkent. Nou goed, hij opent uh, her het interview mee. Oh. <lacht> <lacht> <lacht> ah, lijkt me goed, beginnen. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> en dan weten we gelijk met wie we praten, want ik ken je niet anders, Maurice. Wat heb je gemaakt? Oh, oh ja, wat heb ik gemaakt? Nou, ik heb een werk gemaakt, dat heet uh, Het Wezen van de Stad. En het is een werk eigenlijk waarin ik graag de, de stad als personage wilde opvoeren. Dus niet als decor, maar echt als personage. Dingen die jij het laatste jaar ja, gemaakt oh. hebt, hebben, hebben heel veel te maken met architectuur ja. en film. Ja. ja. Dat heb je op heel veel, veel ja. verschillende manieren ja. gedaan. Ja. Je hebt die, die kamer uit de film van uh, Repulsion uh, ja. Van uh, Polanski. Ja. ja, dat is in laatste heet uh, The Apartment. En wat ik daar geprobeerd heb... Ik, uh, zou het mogelijk zijn om een remake van een bestaande film te maken... maar dan in één shot. En hoe zou de set er dan uitzien? Dus die scène begint met een shot van de voordeur... buitenkant, voordeur, binnenkant... slaapkamer, close-up van het raam... slaapkamer van de andere kant. En ik heb al die sets, of al die shots eigenlijk naast elkaar gebouwd. En dan kun je er zelf... Als bezoeker doorheen lopen en neem je de positie van de camera in en monteer je, als het ware, de film zelf door, ja, door de installatie te lopen. De architectuur is de hoofdrolspeler geworden, want er komen geen mensen in voor, er is geen soundtrack, er is geen belichting, alleen architectuur. Ja, en daar ben ik verder gaan het denken: van... Nee, zou ik niet alleen, ik wil niet alleen een huis als hoofdrolspeler, ik wil eigenlijk de stad als hoofdrolspeler. En ik wil een werk maken waarin, ja, waarin die stad als een personage te zien is of te horen. Eh. Zoals de stad ook heel vaak in een film een, een, een rol speelt. Ja, hè? Ja. Niet alleen het decor is, ja, ja, maar... Ja. En in dit geval wilde ik nog een stap verder gaan en echt de stad, echt als een wezen, nou de titel van het werk, het wezen van de stad als een wezen in een verhaal neerzetten. Een wezen wat de mensen die er wonen proberen te begrijpen, maar ook niet helemaal snappen, proberen te gronden. Dat is één deel van het werk wat ik wilde maken. Het andere deel is dat ik eigenlijk een soort van live cinema wilde maken. Ik wilde eigenlijk een film maken die live voor jou gemaakt wordt. Als kijker. Dus wat ik gedaan heb, ik heb een heleboel sets gebouwd. En er zitten camera's in. En die laten live beelden zien uit die verschillende sets. Die sets zijn allemaal op schaal, op verschillende schaal. Zijn maquette groot en klein. En ze... en ze bewegen, ze draaien. En ze bewegen, ja. Omdat het makkelijker is dan om de set te laten bewegen dan de camera. Er zit een shot in waar je de stad van bovenaf ziet. Alsof die door een vliegtuig gefilmd is. De camera de hele dag door de tentoonstellingsruimte laten vliegen is veel te ingewikkeld. Wat ik gedaan heb, ik heb eigenlijk die stad nagebouwd op een cilinder die heel langzaam ronddraait. Daardoor is het effect nog steeds, ja, dat shot vanuit de lucht, alleen beweegt dus de set in plaats van de, de camera. Ja. We zien een drietal projecties. Veel projecties? Filmprojecties, inderdaad. Waarop dat live beeld te zien is, wat gefilmd wordt in die maquettes die overal. Ja, om de bezoeker heen te staan, te bewegen of stil te staan. Of, uh. En die maquettes dat zijn, die staan eigenlijk opgesteld in uh, een vijftal archiefkasten. Uh, en daarin staan eigenlijk verschillende nou, ja, karaktereigenschappen van die stad, of verschillende aspecten van de stad. Dus er is een kast met. met een... Lopen ze eens lang, ja? nou, we hebben een kast met, uh, met een oude fabriekshal uh, erin. Dat is eigenlijk de industrie in de stad. We hebben een kast. Nou, voor mij is dit uh, ja, een soort van referentie naar de oude stad... met allemaal scheefstaande gebouwen en smalle steegjes. Maar het is ook een referentie naar ja, die, die vroege film uit de jaren twintig. Uh, zoals uh, uh, Dr. Caligari, die eenzelfde soort van architectuur uh, in zijn sets uh, heeft. Uh, dan hebben we de, de, de, de derde, zeg maar, de, de, de, de, de geplande stad eigenlijk. Een nieuw bouwappartement waardoor je naar buiten kijkt... en in de verte ja, flatblokken ziet inderdaad een shot vanaf boven. Ja, bijna een soort van doorsnede van de stad. Dus het, uh, het bestaat uit uh, tuinsteden. Dan weer de opbouw uit de jaren 50 en 60. En dan krijgen we een stukje industrie en dan het stadcentrum. Dan... Dus het is echt, ja, echt een doorsnede van de stad, zoals die is. Dan hebben we een kast met... Het ja, is iets minder makkelijk te duiden. Met een object wat... Tegelijkertijd een kermisattractie is, maar ook een, een huis wat op zijn rug ligt. Dus is eigenlijk bijna een soort van de architectuur als een, uh, ja, als, een, als een kermisattractie, als een freak op een, uh, op een, in een circus of uh, op een kermis. nou Nog wat andere shots, een weg, een wolkenlucht. Ja, het ziet eruit als een soort van bijna zo ronddraaiende taartendisplay uh, bij de banketbakker. Met daarop uh, flyovers, metrogangen, stoepen, wegen, eigenlijk alle infrastructuren uit de stad... In al die beelden daar zitten dus camera's in en die worden geprojecteerd. Hoeveel camera's heb je gebruikt? Uh, 19. Goed, de tentoonstellingruimte bestaat uit twee helften. Aan de ene kant hebben we alle, laten we zeggen, sets op schaal. En nu zien we hem ook in het midden. Die middelste set, dat is een set, een maquette die schaal één op één is. En die staat aan de andere kant van de tentoonstangsruimte. Lopen we erheen? Het is een klein huisje, het is gewoon mooi. Een klein mooi huisje, ja. ja. Uh, aan de andere kant van de tentoonstellingsruimte staat een set... Uh, die er weer uitziet als zo'n uh, ja, stuk oude stad met scheefstaande gebouwen. En zo, maar helemaal abstract, helemaal gestileerd. Maar deze set is bijna één op één waar je er dus zelf ook in zou kunnen lopen. Ja, het zit er van de voorkant ziet er overtuigend uit als een, uh, ja, als, een, als een stad, als massieve bouwblokken. En als je eromheen loopt, zie je dat het een decor is. Dat het gewoon alleen maar decorwandjes zijn... Uh, met uh, staketsel en zandzakken die uh, de boel overeind uh, houden. En dat is voor jou ook een statement over hoe de stad... Ik zie de stad wel als een decor. Als een decor waar je zelf als speler je in beweegt. Daarom heb ik dit in dit werk ook met de audio gewerkt. En soms zit je met je walkman op, op de fiets... en weet je, wordt het echt, verandert het echt in een film. Dan wordt het echt een soundtrack. En ja, nou ja we, we kennen die shots allemaal uit de ja. film. Uh, en speel je ook met het idee wat, uh, wat veel mensen, wat ik in ieder geval ook herken is dat ik ergens kan zijn dat ik denk... oh, wauw, dit is een mooi decor van een film. Dat, dat de werkelijkheid eh, de fictie inhaalt, begrijp je? Ja, ja, ja. En dat je dus niet meer op, op een gewone manier naar ja. zaken kijkt... Ja. maar dat je ze gelijk vertaalt ja. in filmbeelden... Ja. en dan zo de werkelijkheid Ja, Maar soms weten we ook niet meer zeker... Welke beeld, tenminste, ik weet dat niet zeker. Of welke beeld ik nou uit de media ken, of die ik zelf gezien heb of meegemaakt. Of nou, weet je, iedereen die in New York geweest is, die, die kent dat gevoel volgens mij. Hij wacht, deze stad ken ik. Ja, hij zit in 20.000 films. Dus ja, die stad, ja, die ken je inderdaad. Tenminste, denk je te kennen. Ja, ik denk dat die twee wel door elkaar heen lopen. Maar in deze installatie heb ik deze set eigenlijk vooral ook gemaakt, omdat je daardoor ook heel even als bezoeker onderdeel wordt van de wereld die ik gecreëerd heb. Een wereld van maquettes en schaalmodellen... die een stad, niet zozeer Amsterdam laat zien... maar een stad als Amsterdam, zou ik zeggen. Uh, waar je heel eventjes zelf ook onderdeel van wordt. Of in ieder geval bewust van wordt dat je daar uh, onderdeel van kunt zijn. Want het is natuurlijk wel zo dat je kunt jezelf nooit kunt zien in de set. Je kunt wel zien dat de set... Uh, dat daar, ja, als er andere bezoekers zijn, dat er mensen in zijn... Maar omdat die in twee verschillende ruimtes zich bevinden... het geprojecteerde beeld en de set waar je zelf in kunt... kun je, nooit, kun je jezelf nooit op de camera zien. De camera zit... Uh... Oh, er zit wel een camera? Ja, er zit wel oh. een camera, ja, ja. Hij zit... Uh... Je kan nooit jezelf zien, want je zit ja, ja. hier. En dus als er meerdere mensen... Nou, dat gebeurt ook heel erg op de opening en zo. Dat, nou, als mensen zich dan realiseren: oh, keer wacht eens even. Dat bouwsel aan de andere kant, wat ik niet helemaal kon plaatsen... is ook een set die bij de rest van de installatie hoort. Ja. Ik ik even, even lopen, hoor. Het is wel een heel fijn klein steegje, ja. Oeh, en dan kom je in. Oh, dan gaat er iemand, uh, ja. dat is ook leuk. Oh. Ja, uh, toen ging er opeens een elektrische zaag aan. Ja, de tentoonstellingsruimte is omringd door ateliers. Nou ja, was zo opgelost. Nou, wat ik heel leuk vind, is dat sommige sets zijn heel uitgebreid... heel precies, met heel veel details. En sommige zijn, zijn heel abstract, We hebben hier die, die flatgebouwen, ja, dat zijn gewoon stukjes piepschuim. Gewoon ja, ja. rechte blokjes, en je gelooft het. Deze geeft ook een heel erg mooi beeld. Ja, dit is prachtig. En dit, is, dit was de simpelste. Want het is een gekopieerd zwart velletje met drie streepjes wit. En het, het is gewoon een en, weg. Het is een weg. En achterin heb je dan gewoon uitgeknipt. Ja. Een, een soort uh, ja, een skyline, een skyline van, uh, van, van een fabriek. Een, ja. Ja. Ja. Nou, het werkt waanzinnig. Het is ontzettend leuk. Want je ziet dus in al die sets. En je ziet die filmbeelden. Die steeds wisselen. Het laatste wat ik u niet <laughs> verteld heb... is dat er, dat er ook een tekstwerk bij uh, is. En dat is eigenlijk een tekst... die door Simone Hoogendijk geschreven is. Die eigenlijk... hetzelfde doet als wat ik in de maquettes geprobeerd heb. Dus allemaal aspecten van dat karakter... van die stad uh, laten zien. Heeft zij weer andere aspecten in de stad... in de teksten belicht. Zo zit een... Uh, er zit een stuk tekst in over uh, leegstaande kantoorpanden, er zit een stuk in over de tuinsteden. Maar eigenlijk altijd geschreven vanuit het perspectief van het gebouw. Dus niet zozeer van de mensen die erin zitten, maar het, ja, hoe het gebouw naar buiten kijkt eigenlijk. Hier zal het nooit meer echt stil of leeg zijn. De geur hangt nog scherp in de lucht... En als je goed luistert hoor je heel in de verte nog steeds het geijsberen en het gebrul van de leeuwen. Nog maar een paar uur geleden doorkliefde hier een acrobatenlucht, lucht. Stond een dwerg op een reus. Verdween een hoofd in de kop van een leeuw. En geloofde het publiek de magische woorden van de spreekstalmeester. Die de stad mooier maakte dan hij ooit was. Nu is alles weg. De felle kleuren. De neonlichten. De stallen. Het lawaai, het publiek. Alle inwoners van de stad. Alle scharrelende zwerfhonden. Katten. En muizen. Weg. Het veld aan de rand van de stad is weer leeg. Maar als je goed kijkt, dan doet het circus weer op. Iedere avond, trillend in de schemering, staat het toegangspoort van het circus te lonken. Je hebt geen vergrootglas nodig om te zien wat er gisteren nog was. De straten bloeden. Drilboren hebben gaten geslagen in het asfalt. Een vergeten waterleiding maakt een fontein die het vuur van stof blust. Dat als een gordijn over de stad hangt. De sloophamers maken kogelronde gaten in de muren. Ogen die hol en leeg naar de overkant staren. Karkassen van gebouwen waarvan niet duidelijk is of ze worden opgebouwd of afgebroken, vormen het uitzicht. Daartussen gaten als getrokken kiezen van een bejaarde of het wisselgebit van een kind. Nieuw asfalt staat kokend klaar om de gaten mee te stoppen en de oneffenheden dicht te smeren. Een nieuwe huid die over oud vel heen zal groeien. De belofte van verandering hangt stinkend in de lucht. En die tekst die heeft ook iets, iets wat steeds doorgaat, zoals iets oneindigs. Ja, ja. De, de, de, de tekst uh, is een loop uh, die, die gewoon constant doorgaat. Uh, en dat is voor mij ook een soort van, ja, zoals de stad is. Uh, en dan niet zozeer dat de stad 24 uur per dag doorgaat. Maar misschien nog een veel groter niveau. zodat de stad echt, dat het echt een sequent is van opbouwen, afbreken, weer opnieuw opbouwen. En dat, eigenlijk, ja, dat dat in die zin ook een loop is. Dat het, is het nooit bij... af is, dat denk ik Nee, dat is het nooit af. Nee, en voordat het af is worden we dan weer afgebroken. Dat je... Nou ja, zoals de Wieboudstraat in Amsterdam van zo'n paar prachtige panden... die niet eens de kans hebben gekregen om mooi oud te worden. Die worden gewoon afgebroken. En ja, zo gaat die stad natuurlijk constant uh, door. Van de week zat ik me af te vragen van... wil ik niet eigenlijk gewoon een film maken? En wordt het volgende project echt een film? Ik vind het wel spannend. Ja, wordt het, ja ik weet het niet. Het is... Ja, misschien wel. Nee, nee het volgende project wordt geen film. Tussendoor, maar ik ga volgend jaar... Of nee, oh nee, dus dit jaar. Uh, vanaf deze zomer een half jaar in Beijing... werken eigenlijk aan een vervolg van dit werk. Een andere versie van dit werk. Waar inderdaad niet uh, dan de stad Amsterdam een soort van inspiratiebron uh, is. Maar Beijing, wat natuurlijk een hele andere stad is. Met ben je er al eens geweest? Nee, ik ga daar uh, van zomer voor het eerst naartoe. En ik blijf zes maanden te werken, om te zijn... om te laten inspireren en uh, kijken hoe dat tot een nieuw werk leidt. Nou... Dat was beeldend kunstenaar Maurice Bogaert... Eh, die mij eh, zijn kunstwerk Het Wezen van de Stad liet zien en ook toelichten. Nou, u kunt gaan kijken in de servicegarage aan de Krukkiesweg 79 in Amsterdam-Oost. Iedere donderdag tot en met zondag tussen 12 en 6. En dat dan tot en met 9 februari. Uh, ik, uh, ik, ik wil u toch uh, uh, een fijne opwekkende tip geven. Uh, grafische ontwerpster en uh, zeer humorvol tekenaar... Yvonne Kroese, u vindt haar werk in tal van kranten en bladen. Kijk maar op haar site. Uh, die heeft samen met Jaap Nauta... Nauta? Dat is ook zo'n creatief type, hè? vooral op digitaal gebied. Kijk maar op de site van Bureau Nauta. Nou goed, die hebben samen een mooie app bedacht. Geel en al gratis. De Smart Lab. Lab. Dus dubbel P. <laughs> Gewoon omdat ze van woordgrappen houden... en uh, het is lekker makkelijk te onthouden. De Smart Lab app dus, hè. die bevat experimentele apps, games en levels. Hè. Ten eerste... Uh, de Smart Lab 2014. Hierin kunt u direct al een vette bonus score krijgen... voor maar liefst 214 punten. En daarna kunt u dit prille geluk inzetten... om nog gelukkiger te worden... in de Lucky Smart Lab. Nou, dan zitten er nog twee Smart Labs. apps, labs. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. En die zijn gebaseerd op die bekende pennen... Hè, waar je vaak een fraaie dame in badkledij uh, op, op hebt staan. En die kan, kan je dan ondersteboven houden. En dan uh, nou valt de kleding weg. Goed. En er zijn er twee natuurlijk. Eentje voor dames en eentje voor heren. Nou, uh, en als u in de, in, in de App Store op je, op je iPhone uh, een search doet op Smart Lab, dan kun je hem vinden. Uh, de Nederlandse App Store. Dit kan gewoon niet missen. Nou, ik vond het heel erg vrolijkmakend. Dus, uh, nou, goede tip. Veel plezier ermee. En met dank aan Yvonne Kroese en Bureau Nauta. was het opeens afgelopen. Grappig vind ik dat. Terwijl ja, die clip die gaat maar eeuwig door, hè. Ik stel even een fotootje te plaatsen van, uh, hoe heet die, uh, Jan van der Smit... en mezelf op Facebook. Nou goed, kijk maar. Uh, we gaan het mysterie van Emily spelen. Het werd tijd. Ja, Jan Emoos heeft een mooie tekst geschreven. En u moet raden over, uh, over wie of wat dat gaat. En dan kunt u uh, knijpkatten... Uh, uh, uh, winnen. En ik vind het heel leuk als u meedoet. Maar ik wil ook dat u een uh, culturele tip geeft. Hè. Maakt niet uit. mag zo breed mogelijk. Welk boek bent u aan het lezen? Of welke film heeft u net gezien? Of bent u naar het museum geweest? Of uh, houdt u van uh, bloemenkorso, Of uh, het mag zo breed mogelijk. Maar ik wil wel iets. Iets leuks hoor. Iets wat u mooi vindt. Goed. Uh, ik ga, zou zeggen, ik ga het eerste fragment lezen. Dus let op. Volgens mij kan ik dat nog niet weten, maar bel me gewoon bellen. Hallo, met mij? Ik dacht ik bel even. Ja, eigenlijk zomaar. Nou, dat heb je wel eens, hè, dat je aan iemand denkt... en dan vraag je je af of er nog wat gebeurd is eh, de laatste tijd. Nou, daarom bel ik dus. Misschien is er wel helemaal niks gebeurd. Dat, dat, dat kan ook. Maar ja, er gebeurt natuurlijk altijd wel iets, hè, toch? Nou, ja, dan vind ik het dus leuk om even te bellen. Gewoon, uit belangstelling dus. Ja, dat ga ik vaker doen. Als je er niks op tegen hebt, hè. Af, hè? Nog wat beleefd de laatste tijd. Lekker weekend gehad. 0800-1121 als u het denkt te weten. En met een mooie culturele tip belt u mij. En wij gaan luisteren naar... Uh, ja, Ik vind het een heerlijke plaat van uh, Tromp en uh, McLaglen. Oftewel Marielle Tromp en Alan MacLaglan. Twee stemmen, één gitaar, mondharmonicaatje. Hier, van hun eerste plaat Homer. Close your eyes. Close the door. I don't have to worry Anymore Cause I Pray. 'Cause I'll be yours, your baby tonight. Well, that mockingbird is gonna sing away. We're gonna forget it. Moon is gonna shine like a spoon, but we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off, do not fear. Bring that ball. McLachlan. hartstikke mooi. Uh, aan de telefoon, goedenacht Inge. Hallo, hey, Aline. Hoe is het? Ja, goed. En met jou? Ja, met mij is het ook goed. <laughs> Hoe gaat het met uw mozaïeken? Mijn uh, Ik ben iets heel moois voor mijn eigen keuken aan het maken, in de hoop dat het. Nou, het dan... dacht, ik dacht er nog aan gisteren, want uh, je had er een hele wand vol mozaïek gedaan. Ja. het verdwenen bij de verbouwing. Ja, precies. Want mijn huis moest gerenoveerd worden. Dat ging helemaal ja. weg. En nu ben ik. En, en ik doe er heel erg mijn best op, want het moet een soort visitekaartje worden. Dus, uh, en ik heb al twee stukken. Uh, een soort visitekaartje toch? In mijn eigen huis. Okay. Moet ik moet, ik ja. moet er zelf steeds tegenaan kijken. Dus dat wordt super mooi. Ik, ik heb al twee stukken af en ik ben hartstikke trots. Oh. Dus ja. uh, nou, als het af is, dan maak ik er wel een mooie foto van. En die zet ik dan lekker op de site. Ja, leuk. Oké. Okay. En jij, ben jij nog mooie dingen aan het maken? ik ben bezig met een project. Uh, er is hier in ons dorp een uh, muziekkoepel. En er zijn allemaal hanggroep jongeren En die gooien er wel eens een bal in. En dan is er weer een afdruk van die bal op die witte wand van die muziekkoepel. Ja. En ik heb verzonnen om met hun die koepel te gaan beschilderen. Oh, leuk! Zodat het van hun wordt. Ja. Ja, dat is een ontzettend leuk plan. Dat wil ik ook geven als culturele tip... Maar het kost mij, ik heb het gevoel of ik nu al maanden aan een dood paard aan schorren shore ben. Moet je, je moet er bij de gemeente wat, wat geld loskrijgen. Ja joh, oh, helemaal. En dan weet je, dan heb je gewoon, zelfs heb ik de rotary die al geïnteresseerd is. Ja. Eventuele financiën. En dan gaat zo'n mens van de gemeente zeggen, ja maar het is toch wel erg groot. Kun je niet gewoon dan ergens een muurtje doen? Nee, die hele koepel die moet natuurlijk. Ja. En, en heb je al een ontwerp daarvoor ook? Uh, daar ben ik mee bezig. Ja, die, die kinderen moeten daar ook hun inbreng. Uh, ja, precies, lezen. tuurlijk. Ja, ja. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg moeizaam. Ja. Snap je? Nou goed, ik wens. Goed. Je... Ja? Ik, ik heb, toevallig ben ik net een paar weken weg geweest en ik heb weer nieuwe energie opgedaan. En ik ga er weer werk van maken. Ja, want Aan dat is. Een paar ja, vind ik hartstikke leuk. Als het lukt, jongen, dan zou je er zo trots op zijn. Dus ja. ik wens jou sterkte en, en, en moed om door te zetten. Ja? Dankjewel. En wie ja. denk je nou eigenlijk dat het is? Dat ben jij. Als oplossing van het mysterie van Emily? Ja. Jij zegt, bel mij. En... Ja. Nou Ik vind het niet gek bedacht. Het is natuurlijk wel helemaal fout. Ja. Maar, uh... ja. <laughs> maar waarom niet? Inderdaad, je zou, zou het kunnen zeggen. Oké. Okay. Ja. Hé, hey Inge, beste. goede nacht, hè? Ja, jij ook. Dag. Dag. Uh, Jenny, we gaan helemaal naar Terneuzen. Goedenacht, Jenny. Ben je er nog? Oh, wacht even. Is hij weggevallen? Nee? Ik hoor niks. Jenny, hoor je mij? Nou, dan wordt het het... Uh, misschien krijgen we je dadelijk dan aan de lijn. Dan ga ik toch nu alvast het tweede fragment voorlezen. Want dan kan je ook wel verraden. Ik zie wat jij dacht dat het was. En je hebt het hartstikke fout. <lacht> tweede fragment. Weet je wie er net belde? Je gelooft het niet. Ik schrok toch wel even, hoor. Ik bedoel... Als hij belt is er meestal, meestal ja, stond aan de knikker. Maar hij zei dat hij gewoon even belde uit belangstelling. Raar toch? Belangstelling, ja, ja. Maar goed, wat moest ik? Dus ik heb maar zoiets gezegd van uh, leuk en dat moeten we vaker doen. Ik kom me wel voor mijn kop slaan, die hufter. Nou alles wat er gebeurt is doodleuk, een beetje gaan zitten socializen over drie keer niks. Nee, hier klopt iets niet. 0800-1121, als u het denkt te weten. Hij is moeilijk, maar hij is wel gevat geschreven, zal ik zo zeggen. Uh, ja, oh ja, uh, Ad van Meurs, uh, u weet wel van uh, No Blues, die was hier in december te gast. Hij is ook The Watchman en hij heeft ook een Nederlandstalige plaat gemaakt. En ik zei, stuur hem nou eens een, een keertje op. Nou, dat heb ik nu en ik uh, vind dit wel een leuk nummer, de soundtrack van mijn leven. De geluiden van de dag, de geluiden van de nacht Zijn ons zo vertrouwd als de traan en de lach En van honderdduizend liedjes kennen wij de kop en staart Horen klokken bij en als opgebaard De media, de stad, het dagelijks orkest en door dat alles heen versta ik jou nog het best. En soms hoor ik het huilen van een pas verloren hond. Als het buiten stormt en raast, dan weet ik, hij waart nog rond. De soundtrack van de leven is een album dat maar groeit. Steeds meer ratel en de ruis omringt, wat alleen. Maar mijn liefste zit de mooiste in Meneu, mooiste in mineur, En eens per jaar dan weet ik mijn plek aan de kust. Het roepen van kinderen in de zon geeft rust. En daar met z'n allen, daar luisteren wij gedwee de symfonie der eeuwen, van de meeuwen en de zee. De soundtrack van het leven is een album dat maar groeit. Steeds meer ratel en de ruis omringt wat er leeft en bloeit. Maar mijn liefste, het mooiste in mineur, het mooiste in mineur. In mineur gaat het nooit tijd. Maar hoe het licht hier binnen valt, dat is wat telt. Als ik een alien was en ik zou dit soortje zien, ik ging er rap vandoor in mijn galactisch vliegmachine. Maar dan, na een poosje, wat heeft het toch voor zin om te suizen langs de sterren zonder? De blind. van het leven is een album dat maar groeit. Steeds meer ratel en de ruis omringt wat de en bloeit. Maar mijn liefst zit het mooiste in, mooiste in mijn liefde, in Mij liefst zit het mooiste in die Antje, nou, nou zeg ik het fout, maakt niet uit. Um, wij krijgen nu aan de lijn, hoop ik wel, want het was een beetje gedoe met de telefooncentrale, geloof ik. Jenny, hebben we Jenny? Ja. Ja, ah, gelukkig. Hi hey Jenny, hoe is het? Lekker, ik ben aan het dobberen. Wat ben je aan het dobberen? Ja. Lig je in bad? Nee, ik was net een, de schelde inge ingegooid door een uh, Vincent. Oh. En nu heeft iemand een uh, zwembandje gegeven. Ja. Oké. Okay. Hey, uh, wie denk je dat het is, Jenny? Wom is in couleur. Ja, ik had net al gezegd dat het niet goed was. Dat is helemaal... Hoe kom je daarop? Waarom denk je dat? Ze heeft toch de pers gebeld om te vertellen dat er man autistisch is. Oh, is dat zo? Ja, dat wijst is niet goed, wijst man. Nee, oké. Okay. Nou, dat soort details uh, ontgaan mij wel eens. Ja, ik had naar de. Hoe heet het? Boulevard. RTL Boulevard, oh, oké. Okay. Ja. Oh ja, goed. Uh, had jij ja, nog een culturele tip uh, voor mij, Jenny? Ja, elke nou? zondagavond luisteren naar de nacht van het goede leven. <laughs> ja, er zit genoeg cultuur in, hè? Ja, en genoeg tuk. En wat zei je? En genoeg Tuk? Tuk. Tuk. Wat is dat? Oh, tukjes, ja, inderdaad. Ja. <laughs> inderdaad, hoe weet je dat? Ik heb hier nu mini-bites, original tukjes. Die zijn ook erg lekker. Oh, ja, je, die gingen er grof maken. in. Ja, die gingen er grof in. Want uh, de heren zaten hier, want Mike Meijer was mee als chauffeur van uh, Jan van der Smit. En die zaten hier nog. Die hebben allemaal tukjes opgegeten. Ja, maar die Jan van der Smit is ook helemaal een uh, gek, hè? Hij is wel grappig, toch? Ja, toch. Ik heb, ik heb echt liggen pissen in mijn broek. <laughs> Onze historicus. Maar als je iets over Pruisen wil weten, dan moet je hem dus bellen. Maar ik vind ze ja. liedjes mooi, vind je niet? Ja, een, uh, rustig en een paar, jaar, uh, een paar decennia geleden. Ja, hè? Die sfeer. Ja. Heel veel kussens. Heel veel ik... <laughs> Ja, heel goed. Hé, hey Jenny, ik hoop dat alles goed met je gaat. En uh, ik wens je het allerbeste en voor straks wel rusten, hè? Ja, hetzelfde. Oké, dag. Ik heb hier... Er uh, staat hier iets op mijn beeldscherm. Ik weet niet wat ik ermee doe. Choco Prins is ook lekker. En koekjes ook. Oh ja, dat moet je natuurlijk zeggen in, in verband met... Uh, ik mag geen reclame maken. <rachtử> Oké, okay. hey, zeg ik heb verder geen bellers. Nou, jammer. Ja, Sikko belde, maar ik wou Sikko niet. Sorry Sikko. Ja, zo ben ik dan keihard. Hier komt het laatste fragment... Nee, hier klopt iets helemaal niet. En toch heeft hij het gezegd. Als je bijvoorbeeld... Als hij bijvoorbeeld denkt... Die Angela, die verbergt iets voor me... Dan pakt hij voortaan gewoon de telefoon... Om het haar op de vrouw af te vragen. Zou Rutte ook eens moeten doen? Hé, hey, uh, met Mark. Ik zat net te denken. Die Joint Strike Fighter, hè? Wat verdienen jullie daar nou op? En uh, klopt het van die maatresse van Hollande? En ben jij nog wel een beetje goed met je vrouw? Ja, ik dacht ik bel gewoon even. Ah, gelukkig. Al die afluisterpraktijken stoppen. Hij gaat alles gewoon voortaan aan ons vragen. 0800 1121 als u denkt te weten. Nou, u moet het nou weten, hoor. Goed, uh, Speks Hildebrand, uh, vorige week met gast, samen met Rob Kruisman, uh, Van zijn uh, plaat die hij maakte, opgedragen aan uh, Jip Holstein... met wie hij jarenlang uh, muzikale broeder was. En beste vriend ook. The Devil Has Come to Claim His Own. Is going up and down Inside you can hear The muffled crying sounds Mixing with the frantic Barking of the hounds The devil has come to claim his own Why should I be among the ones to bite the dust? I have a killer's mind without a killer's guts. I don't wanna go, but he made sure I must. The devil. Has come to claim his own The devil has come to claim his own If I had a snowball's chance in hell I wouldn't show If I had a snowball's chance in hell had flown The devil has come to claim his own Kijks Hildebrand en uh, dat gitaarspel bij het laatste was uh, Jan Akkerman. Oké, okay, aan de telefoon Marleen. Goedenacht Marleen. Of wie moet ik eerst zeggen? ben of je? Marleen. Marleen. Nee, en ik mag niet zeggen wie het is, want daarmee was ik te laat. Oh, dan was je te laat. Dat heeft de volgende al, uh, die, die naam ja, al gezegd. Nee. Dus dat, dat gaan, we, gaan we zo horen. Maar je had wel die een culturele tip. He? He? Ja. Huh? <laughs> je had wel een culturele tip voor mij. Nou, het laatste boek van Frans Pointel. Oh Ja. De Laatste Kamer. Dat ja. moet gewoon... Want die man komt nooit echt bij groot publiek door. Ja. Maar het is weer zo'n juweeltje. Het is van een schoonheid in ook... Ja, ook wel, ook wel. Het, het doet ook verdriet, hoor. Ja. Maar het is zo mooi. En hij... Hij is zo geweldig. Ik ben er zo helemaal weg van. Ik weet ook, als ik ooit nog weer eens een andere poes krijg... en het is een jongen, noem ik een pointel. Oh, je noem je een pointel. Ja, hij, hij was gek op poes, hè? Hij is gek op poes. Het ja. is geen mensenvriend. Nee. Uh, en het is geen man die ooit... door zijn fantastische schrijven... in grote welvaart is geraakt. Nee. Uh, tegendeel. En nou zit hij in een kamertje... ik geloof in het... Uh, hoe heet dat huis waar Ramses ook zat. Oh ja, het Sarfati-huis... Ik dacht het wel. Ja. En hij schijnt het vreselijk te vinden. Oh, gosh, ja. Maar het is dus de laatste kamer. Ja, de laatste kamer. En, ik weet nog, de, de, hij brak ook heel laat pas door... met dat prachtige, die verhalen... de, de, de, de kip, kip die over de soep, de soep vloog. Zo. Prachtig, ja, ja. Ja, die man is hartverscheurend mooi. Ja, de laatste hartverscheurend kamer. Hartverscheurend mooi. Ik ga, kamer. ik ga het lezen. Ik ga het absoluut lezen. Mondje. Ja. Leven, leuk. wordt mensen alleen maar beter van, vind ik, van zulke boekjes. Ja, hey, en Marleen, jij nog uh, hartelijk gefeliciteerd uh, met je verjaardag. <lacht> 27 mezelf. was het, hè? Of was het nou 28? Het? <lacht> nou, als je het omdraait, min 2. <lacht> ja, min 2. Ja. En ik vind het, het idioot. Ja, nou leuk ik toch? Dat, ik wou dat er een instantie was waar ik me bij beklagen kon, want ik ben het er niet mee eens. <lacht> nee, maar je voelt het je... Je voelt zo oud als je je voelt. Hè? Je bent zo ja, oud als je dat, je voelt. maar dat weet ik dus. Nou, ik voel me nog hetzelfde als toen ik van binnen, ja, mijn lijf niet, maar nee. mijn geest. En ja. daar is wel wat bijgekomen, hoop ik. Dat is wel wat bijgesteld. Maar eigenlijk ben ik gewoon altijd ergens eh, 34 gebleven of ja. Ja, ja, ja. Ik, ik herken dat gevoel. Mijn moeder heeft dat ook. Die zegt het al heel haar leven, maar die is nu 89. En dan zegt ze, als ik in de spiegel kijk, dan denk ik, nou, die ken ik niet, hoor. Ja, die is dat wie is dat, wie is dat, wie is dat uh, krentje? Dat verkruimelde krentje? Dat ben ik niet. Ik ben nou, heel nou, iemand anders. Ik, heb, andere. ik, ik ja. heb een soort, een soort van... Ja, ik word, zoals ik laatst aan een vriendinnetje schreef... Die, uh, ik word een soort uh, oude solitaire uil... Ja. <lacht> nou, een wijze, solitaire uil. Blijf me bellen, Marleen. Hey. Nou, als je, als je niet heel erg slim bent, vind je me wijs. Ja, laten we het zo zeggen. Okay. Hey, fijne nacht, hè? Hé, <lacht> hey Adeline, fijn je weer even gehoord te hebben. Okay. En hey, ga Point lezen. He. Ik ga het lezen, de, de laatste show. kamer. Hij... Okay. Hij verdient het zo en het is uh, terecht dat hij... Hij zou een hele grote prijs moeten krijgen... al heeft hij daar nu niet veel meer aan. waarschijnlijk. Nee. Nee. Maar hij zou hem wel moeten krijgen, vind ik, maar hij krijgt hem niet. Want zijn publiek is te klein, denk ik. Nou, hij heeft hier in ieder geval hier een hele, hele tevreden le lezer. Uh, ja, ik heb zijn al. boeken zeer lief. En dit is weer, uh, nou, wat ik zeg, uh, uh, van grote schoonheid. Oké. Okay. Dag Marleen! Oh, Marleen is weg. Nou goed, maakt niet uit. Uh, we hebben Ben aan de telefoon. Ben... Ja, goeienacht. Ja, Jij denkt het antwoord te weten, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Nou, zeg eens. Ik zeg Obama. Ja, dat heb je helemaal goed. En we, we, we, ja, dat, bij die laatste werd het pas duidelijk, hè? Ja, bij die ik zat eerst te denken aan Stevie uh, aan Wonder. I just called. Oh, maar... <laughs> ja. was ook wel leuk geweest. Maar ja, ik zei... Het ging toch een beetje de andere kant op. En ja, bij die, dat was duidelijk. Ja. ja, Obama. Nou, hartstikke goed. Ben, heb jij nog een culturele tip voor mij? Ja, een, een hele goede, denk ik. Ja. Het is een uh, website, die heet archive.org. En daar staan allemaal public domain films, boeken, radioprogramma's, muziek. Wat je maar kan bedenken. Archive, is het dan Nederlands? Nee, toch? Dat is allemaal... Nee, het is Amerikaans, op zijn Engels. Uh... archive.org. Is het met een V? Ja, hè? Archive... Oh ja, hier. archive.org. Ja. En wat kan je daar dan vinden? Dus even kijken hoor. Digital uh, library of Public free... domain films die er zijn. Dus, uh, dus dingen die dat... allemaal gratis zijn, die je allemaal gratis kan bekijken of wat? Ja, kan bekijken en, en mag gebruiken ook. Uh, je kan ermee doen wat je wil. Je mag uh, ze verknippen en zelf gebruiken in televisieprogramma's of op YouTube of, of waar dan ook. Wat grappig. Het staat dus helemaal vol met films. Van de stomme films tot... Eh, jaren 50, 60. Alles wat, waar de, ja, de, de, de eigendomsrechten van verlopen zijn. Wat grappig dat echt, zeg. Dat is echt zo. En ook boeken. Hè? En, en radioprogramma's. En... Nou, ik vind het een ontzettend leuke tip. Dank je wel. En de Wayback Machine. Die staat helemaal bovenaan. Ja? Daar houden ze, het, houden ze het internet bij. ja. Dus als jij een, een website uit 1998 wil zien, ja? kan, je gewoon, kan je gewoon intikken. En dan, hun, hun hebben dat al sinds die tijd, gewoon om de, zo, om de maand of om de twee maanden, tikten ze dat eruit. En dat staat daar dus ook. Dus kan je gewoon... Uh... Ik ga, er, ik ga er straks eens even helemaal induiken... als we naar het hoorspel luisteren. Ik, ik, ik, wens je, ik, ik wil jou heel erg bedanken voor deze tip. En ik wil je vragen om nog even aan de lijn te blijven. Dan noteert Vincent je gegevens, want dan krijg je een knaapkatje toegestuurd. Ja, want je hebt gewonnen, leuk. hè? Want dat is helemaal goed. Ja, oh, heel leuk. Okay. Eh, okay. Bedankt. Alla. Hey Ben, hele goede nacht, hè? Ja, jij ook. Hoi. Doei. Summertime. Dragonfly Feels like I I've been here before I've been here before